you het wel, de kleintjes zijn af en toe ondeugend maken zich geen zorgen die dag verstoppen de lichtwezens zich die dag blijven ze onder de grond en ze zien alleen maar beton ze zien mensen achter ramen zitten met gebogen ruggen achter schermpjes. ze horen voetstappen fietsen die heen en weer gaan en de mensen op de fiets die roepen, ze bellen ze zeggen kijk uit De volgende nacht gaan ze op zoek naar een rustige plek. En ze komen in een klein dorp. Waar gras is. Ze komen in een dorp. Waar ze in de nacht de egeltjes zien scharrelen. Waar een poesje op een hek staat. Ja. En die nacht. Zien ze een dorp. Die nacht. Zien ze de bomen. De bloemetjes. En ze verstoppen zich. Als de kinderen wakker worden. Ze verstoppen zich in een oude regenton. En dan zien ze de hele dag de kinderen spelen. En de kinderen spelen in de waterplassen. Ze stampen erin met hun laarzen. Ze spelen met de diertjes die ze vangen met hun handen en daarna weer terugzetten. En weet je wat? In dat dorp, daar is een vijver. En in die vijver, weet je wie daar woont? Een octopus. Je weet het wel, toch een oinkvis met acht armen en ze hebben de inktvis geleerd om alle handen te geven. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. En de lichtwezens die genieten van de kinderen die spelen en ze besluiten nog even te blijven. Ze weten dat de grote lichtwezens zich geen zorgen maken. Nee, ze genieten van hondjes die vispland rondrennen en kinderen die leren fietsen. Op een dag. Dan horen zij het geluid van machines. Het geluid van motoren. Ze horen het drillen van horen, het zagen. En ze horen een luide knal. Een boom wordt omgezaagd. De lichtwezen schrikken. Uh, ze zien dat de kinderen niet meer buiten durven te spelen. En de lichtwezens denken, oh nee, nee, nee, nee, straks gaat dit mooie dorp lijken op de stad, straks wordt het hier ook steen. Wij willen ons dorp houden. Wij willen dat de kinderen kunnen spelen. En, en, en ze weten dat het niet mag. Maar nu komen ze overdag uit hun schuilplek. Ze dansen om de vrachtwagenchauffeurs. Ze fluisteren in hun oren. Stop, stop. Dit willen we niet. Zo gaat het licht uit de aarde weg. En de kinderen, die als ze buiten komen, zitten ze op een bankje. Ze laten hun beentjes bungelen, kijken, weten niet meer wat ze moeten spelen. Het geluid is te hard. En dan besluiten de kleine lichtwezens, wij hebben hulp nodig. We moeten hulp hebben van de grote lichtwezens, van... Het net onder de grond, het mycelium, alle paddenstoelen schudden met hun lijfjes en met hun stammen. En dan komt langzaam het mycelium tot leven. En het mycelium, dat zorgt ervoor dat alle kinderen en alle grote mensen samen op zoek gaan naar het licht. En dat is wat wij gaan doen En dan hebben wij in ons midden ook nog een menselijk natuurwezen. Shirley Grenach van het natuurvolk gaat nu een blessing geven. Hier is ze, helemaal uit Brazilië, Shirley Grenach. Hey hey hey hey hey Maraterra henha wit pão waque An grande tondonta faz o pão é can emtareninha wit Marah henha wit Ta foto pi, do pão é a can. Mareter é hen, awit, ki kan makiam kitomi hmaram, angran tondonu. Angran tondon. No grir é. Ta foto pi. Pão é a can. Hey. Me Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey Hey, hey, hey, hey, hey. Oh wa atu. Oh wa tu Main aa raha Ja, reëel. Gentile. Ik alles. Ik Pim, dat ben ik. Pim pomt zich deel mijn dingen duizend maal. Kijk, ik wil wel graag dat het beter gaat. Dat de wereld weer een beetje stevig staat en wow. dat mensen elkaar een leven laten. En ik irriteer me aan het feit dat er meer waardering lijkt te zijn voor mijn selfies dan een daadwerkelijk goede foto. Maar mijn irritatie helpt niet. Dus plaats ik ze nu dan een foto puur voor de likes en voor zelf vies. Maar het werkt. Blijkbaar willen mensen mij zijn bij mijn werk. Denk aan het succes van de kerk. Als geen enkele priester God promoot. Zou je zien dat uiteindelijk niemand meer, meer in God gelooft. Dus als ik mijn boodschap wil verkondigen, zal ik daarvoor moeten zondigen. Dus wil ik dat je filmt op de foto's zet, mijn tag of volg, like, deel, de snap, de tweet. Totdat de talk als Ted bevrijd tevens maar abonnement, neem gaat Wat let je, het is gratis. Klik maar even daar. Ook al heb ik eigenlijk een enorme hekel aan elke vorm van social media. Pak deze Ja! Zometeen weten het! Beter! Van je mening is vertekend. De wetene, de wetene, de wetene is vertekend. En je hebt er echt van spreken! Ze weten het nog altijd! Beter! Ze weten het! BETER! is En je hebt er echt van spreken! Want we weten het nog beter! It is all- Tijd makkelijk om de anderen te vertellen wat ze beter kunnen doen Om hun levensdoel te laten slagen, laten lukken, te behalen Aan te praten, benadrukken, dat we bepaalde keuzes anders kunnen maken Anders had men naar het andere resultaat Als het aan hun lacht, dan was jouw missie al lang gelukt Je bouwt een brug, ruikt uitgeput, maar ze pinnen er altijd weer meer voor terug En onbedoeld wordt de, de druk gevoeld. het Het ligt op de loer, het voelt alsof je mond wordt gesnoerd Want waarom moet jij altijd maar verdedigen? De redenen opgeven leven je leven dan denk met me mee, maar geef geen tegengas Want dit is niet jouw levenspad. Ze weten het. weten Maar je mening is verreken En je hebt redder van. Breken. Ze weten het toch altijd. Ze weten het. Beter. Maar je mening is verdijken. En je hebt redder van. spreken Ze weten het nog altijd. Hey! Eén advies wat, wat ik wel jou kan, kan geven. Neem het van mij aan. Het nee, maakt het niet uit hoeveel jij hebt bewezen. Want het kan altijd beter. Er is altijd wel een reden. Wat het makkelijk maakt dat jij bent geslaagd. Het is belachelijk, maar What? zodra de potentie zich laat zien. Sta je grote critici vooraan. Ik, ik ga die stukje naar haken. Laat mij niet betrekken, Laat mij lekker denken. En ben ik op een hecht. Een stilletje stappen te zetten. En letterlijk fokken. Want als ik zit te steken. Let op. dat trekken je in wat te zeggen. Hebben betrekking. Help me maar bij Alex. weggetje zeggen. Dat dat dat en dat doe allemaal alles behalve en als je het dan toch beter weet dan ga je nee, dan toch wel al lekker allemaal het beter beter beter beter Beater. Beater. Baby staken. Staken. Oh. Beater, beter je ja. beter oh. oh. oh. ah. beter oh. beter Spreken oh. Laat je worden horen voor Johnny hier Johnny! Jullie moeten allemaal even een beetje energie naar Johnny sturen. Johnny, Johnny, Johnny! Waar is jouw energie? Hij is energie dat gaat goed. Johnny overleeft alles volgens mij. <laughs> Volgens mij hebben wij nog een paar liedjes. Wie wil er nog een liedje horen? Ja! Volgens mij is het liedje: sta op. Gianni mag de intro niet. Nee, ja, jullie moeten allemaal staan even. Als je vindt, ik vind het heel veel leuk dat je zelf moet overkomen. Gewoon afstaan, staan nu, nu, nu niet volledig zijn. Hey. hier sta ik. Paardenbenen. Yo. Paardenbenen. Paardenbenen. opstaan. We hebben allemaal paardenbenen. Paardenbenen. Wat? paarden ja, en paardenbenen. paardenbenen hebben. Wij hebben dat ook. We gaan staan voor ons recht, Waar staan jullie? Paarden hebben paardenbenen. paardenbenen. Wij Waarvoor kunnen als staan slapen, staan ah. ah. zitten, staan denken, staan boven, staan lopen, staan uit. Sta op, sta op van je stoel en roep voor je staat, wat ze doen wat voor je gaat. Sta op, sta op voor je recht, zeg wat je wil zonder kom je niet echt voor je raad. Sta op, sta op van je stoel en roep voor je staat, wat ze doen wat voor je gaat. Sta op, sta op voor je recht, wat je wil. Hé, hey, laat ons vrij. Vrij in gedachten, want in mijn fantasie krijgen we ineens een wereld prachtig. En daar wordt iedereen gelijk behandeld. Iedereen hey, hey. De verder, de ieder is gelijk omdat er verder in de vrienden wordt gehandeld. Je is een doen voorbij, het doel doen. Voor mij zou duidelijk zijn dat ik geen vrijheid, mijn eigen wordt bewandeld. Maar helaas worden gedachten gemanipuleerd, omdat al daar. Je ja. er maar zodat er niks verandert. Sta op, sta op van je stoel. Europa, je wat roep voor je We doen waarvoor je gaat. Hey, sta. sta op. Sta op voor je red. zeg wat je wil, zonder niet net voor je raad. Sta op, sta op voor je stoel en roep maar voor je staat, wat dat ze doen wat voor je gaat. Sta op, sta op voor je red, zeg wat je wil, zonder koffie, net voor je raad. Maar is is fuck het, want het klopt en fuck het systeem. En weet je niet eens waar je niet eens mee bent, klopt dan eens aan bij de bibliotheek en lees. Wees liever stil dan dat je zomaar wat schreeuwt, dat is al te veel, en de meningen zijn dat zo verveeld. Dus zeg wat je denkt, maar bedenk wat je nee, zegt. Nee, Dan is nee, dat alles wat ik nee, wil. Hey, sta op, sta op nee, voor je en nee, Roep maar voor je staat, maar ze doen wat voor je gaat. Sta op, sta op voor je recht. Zeg wat je wil, zonder koning recht in je naam. Sta op, sta op voor je en Roep maar voor je staat, maar ze doen wat voor je gaat. Sta op, sta op voor je recht. Maar, ja, je hey, een vrouw krijt nog steeds minder betaald En met een niet-Nederlandse naam heb je minder zullen baan Als je mij praat, dat niet eens achterhaalt Maar had die hele mate van en nooit bestaan Rijt. Wil je strijden voor gelijke kansen wereldwijd? Stik maar in je cijfers als zal alles zijn. Vijf. Verdelen en begrijpen en van vele kanten gaan bekijken Al oh, mijn privileges voor een ander in bereikt. Sta op, sta op voor je stoel Roep voor je staat, wat doen, wat voor je gaat Sta op, sta op voor je recht Zeg wat je wil zonder Kom de kop op je recht voor je raad. Oh, shit. Sta op, sta op voor je Doe waarvoor je staat, wat is het wat waarvoor je gaat. Hey! Sta op, sta op voor je recht. Zeg wat je wilt. de kom op je recht voor je raad. Klaar de benen. de de benen. Hey, luister. Als ik even één ding mag zeggen. Dan is dat heel leuk is om te feesten. Ik dat het heel leuk is om soms iets te gebruiken waardoor je nog wat leuker kan feesten. ik wil wel even vragen: let allemaal goed op jezelf en let goed op elkaar. Ik wil dat het goed gaat met iedereen die hier aanwezig is en iedereen die hier aanwezig is. Als je iemand ziet waarvan je dat het goed gaat, dan gaan we in de zin en Heb de zin En wees zelf niet bang om het over te hebben, oké? Dankjewel. Volgens mij zijn we toegekomen als laatste petitie. This is why I inspired the last time I said don't take the sights To leak the lights Crying in the swamp I said we're all in the seats and stability Open up your the To leak the lights Crying in swamp Thank you. I'm <laughs> Turn your message into fire, slice your spirit, rise. Rise. Oh, see you. Oh, see Take yours. <laughs> Ik het En dan hier nog even een geluidsopname vanaf de camping op het uiterste uiteindje van het oog van Ruighoort van Landje wil 2024. Stop. Nee, dat geluid staat helemaal niet te hard. Dan kom je daar naar nou bij. Wel gezegd worden dat de wind deze kant uit staat. En <laughs> dan ben je wel eerlijk... Oh <laughs>